Uur. Dit is Liselot Thomasen met het NOS-journaal. Zweden heropent een strafrechtelijk vooronderzoek tegen Wikileaks-oprichter Assange en zal het Verenigd Koninkrijk opnieuw om uitlevering vragen, heeft het Zweedse OM bekendgemaakt. Een Zweedse vrouw beschuldigt Assange van verkrachting. Assange werd in april op verzoek van Ecuador na zeven jaar uit de Ecuadoriaanse ambassade in Londen gehaald. Hij is in Groot-Brittannië inmiddels tot bijna een jaar cel veroordeeld. De VS heeft ook om zo'n uitlevering gevraagd. Assange zou medeplichtig zijn aan een computerinbraak... in het Amerikaanse ministerie van Defensie. Europese landen proberen vandaag het atoomakkoord met Iran te redden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland... en het Verenigd Koninkrijk overleggen daarover... met EU-buitenlandchef Mogherini. Volgens haar blijft het akkoord tot uit 2015... belangrijk voor de veiligheid in de regio... en blijft de EU er vierkant achter staan. De Amerikaanse minister Pompeo komt vandaag ook naar Brussel... om te praten over de Iraanse kwestie. De VS zegde het atoomakkoord vorig jaar op... en heeft de sancties tegen Iran opgevoerd. Vrouwen die zijn behandeld voor niet-uitgezaaide borstkanker... krijgen daarna vaak gezondheidsproblemen, blijkt uit onderzoek. Vooral na chemotherapie kregen vrouwen klachten als vermoeidheid... tintelende handen en voeten en problemen met concentratie. De onderzoekers vinden dat de nazorg voor de ex-kankerpatiënten beter moet. In Afghanistan is onrust ontstaan na de moord op een prominente journaliste en politiek adviseur. Mina Mangal werd zaterdag in Kabul op klaarlichte dag doodgeschoten. Ze was presentator bij de grootste nieuwszender in Afghanistan. Een paar dagen voor haar dood schreef Mangal dat ze werd bedreigd en dat ze vreesde voor haar leven. Wie haar bedreigde is niet duidelijk. Op sociale media eisen politici en vrouwenorganisaties om gerechtigheid. Het weer vrij zonnig, wel ontstaan een paar stapelwolken... en het wordt 11 tot 16 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het is uh, uh, 13 mei vandaag alweer. Ik moest even nadenken. Maar het is 13 mei van het gedenkwaardig jaar 2019. Het schiet alweer op, hè? We is zowat er, er op de helft. Erg, hè? Maar ja, nou. Als we de eerste helft uh, maar vast hebben genoten. Ja, nou, die, dat hebben we wel. Dat toch? hebben we. Ja. Goedemiddag, beste luisteraar. Ja, goedemiddag, beste luisteraars. Het is maandag en ik... Uh, ik ben weer blij hier te zijn samen met onze web En uh, wij we gaan weer proberen uh, twee leuke uurtjes te bezorgen: met nieuws, met muziek, met van alles wat die spier zei. Jawel! En uh, Als je. Ja, we voor het even zeggen. voor aanstaande woensdag. Hebt, dan zijn we live, hè? Dan zijn we in het wild. <lacht> ja, dan zijn wij te aanschouwen wild. Uh, aanstaande woensdag komt ons programma vanuit de blauwe tram. Ja, dan weet u dat ook weer. Toen dus dan zijn wij daar uh, tijdens de familiemarkt als ik het goed uh, geïnformeerd ben. Dus aanstaande woensdag vanuit de blauwe tram. Oeh, spannend. En voor de rest, nou ja, we zien het wel. We hebben straks het nieuws, half één, half twee. Uh, we gaan natuurlijk ook weer proberen contact te zoeken met ons uh, weekendrapporteur, de heer Van S. Uh, junior. Senior, nee, junior. Senior, zijn zeg gewoon maar die woest. Uh, we gaan kijken of hij er straks is, om een uur of kwart voor één En uh, verder, uh, nou ja, de drie in één. Artiesten in het licht, er zijn er een heleboel vandaag. Zijn er zijn een heleboel. Heleboel. Heel veel artiesten in het licht. Dus... Uh, we doen van allemaal één liedje, behalve van de eerste Daar heb ik er drie van Ja Maar dat komt Dat Beb en ik allebei een groot fan van deze man ja. Ja, ja, ja, ja Daarom krijgt hij er gewoon drie Anderhalf van Beb En anderhalf van mij Zo <lacht> Is het weer opgelost En verklaard Drie in één in Artiest in het licht. en Maar ja, omdat wij allebei fan zijn van hem. Nou, nou, nou. En nou. ik hoop je ook. Heerlijke muziek. Ja, prachtig, toch? Ik denk nou, voor, voor Stevie mag dat En um, Stevie Wonder, dames en heren, werd geboren in Saginaw... als ik het goed uitspreek. Saginaw? Ja, het is al Saginaw, Saginaw. Michigan. En dat gebeurde op 13 mei 1950. De brave borst is dus uh, maar liefst even 69 jaar geworden vandaag. Tja. Ja. Geboren als Staffland Judkins of Staffland Morris. Daar zijn ze kennelijk niet over uit. Wat hij nou de naam van zijn vader of zijn moeder heeft aangenomen. Nou oké, okay, maakt niet uit. Dat is een uh, originele naam in ieder geval. Amerikaanse zanger, ja dat is duidelijk. Uh, componist en multi-instrumentalist. Ook dat nog, want hij drumt ook als een gek. Ja. Miguel. Ja, ja, ja. 12 jaar leeftijd werd deze blinde rhythm en blues, soul en pop en funk-artiest uh, door Motown uh, geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. Uh, in het begin werd zijn carrière vrijwel geheel gedomineerd door de platenbazen. En uh, dat resulteerde ook dat hij alleen liedjes mocht zingen die uh, meneer Barry Gordy en uh, dat soort figuren uh, goed voor hem vonden. Vandaar dat elke plaat ook bijna hetzelfde klonk. Uh, maar wel grote hits als uh, uh, For Once in My Life en uh, wat had hij nog meer? Uh, uh, yesterday me, yesterday, uh, yesterday you of zoiets. Ja ja ja. ja, ja, ja. ja En nog meer van dat soort fries. En uh, blowing in de wind, onder andere ook natuurlijk. Maar vanaf 1970 kreeg hij een nieuw platencontract bij Motown. En toen kreeg je een van de belangrijkste dingen. Namelijk artistieke vrijheid. En toen pas begon hij echt goed te worden. Ja, niet dat hij daarvoor niet goed was, maar. Toen ging hij zijn eigen dingen doen. En mocht hij zijn eigen dingen doen. En dat uh, resulteerde in een aantal fantastische LP's. Zoals Talking Book, um, Inner Visions, uh, Music of My Mind. En vooral natuurlijk ook uh, Songs in the Key of Life uit 1976. Geweldige platen allemaal, waar uh, allemaal fantastische muziek op stond. Nou, U hoorde van uh, die periode drie prachtige voorbeelden. Namelijk Superstition, Higher Ground en I wish. Happy birthday, Stevie Wonder. Happy yeah. birthday. To you. Happy birthday to you. En uh, even kijken naar de klok. Oh, ik kan nog wel even. Ik heb nog een leuk artiest in het licht. Als het allemaal lukt tenminste. Hallo. Komt u maar. Ja, wou ik zeggen. Hoe <lacht> ja, duurt dat lang? Artiest in het licht. Ja, deze is ook leuk. Het is een hele aparte. Goed Jij weet het nog wel wie dit is, denk ik. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, je dus zijn maar we wel trouw. En al zijn de jaren rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Maar je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, je dus dus zijn we wel trouw. En al zijn de jaren rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Wees verstandig en trouw niet gauw hey. Maar nooit met zo'n mooie vrouw. Hey. Anders heb je een ruze last. Hey. Ben je in je eigen huis te gast? Hey! Trouw je toch met zo'n mooie je? Hey! Brakjes je steeds weer hey! Heb ik het nu wel goed gedaan? Hey! Hoe zal dit nu verder gaan? Hey! Want je, je, bent je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. vrouw. Je gaat dus <much> je steeds af, zijn we wel trouw. En als zijn <much> in je armen <much> rust, dan zijn we <much> weer kaal. je hebt geen smaak, want dat gebeurt toch maar al zo vaak. Nou zeg dan ik heb geen mooie vrouw, maar zij bleef mij voor altijd trouw. Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw, je vraagt je steeds af is zijn me we wel trouw. En als zij ligt in je armen rust, dan zijn er we weer kappers. Stil, stil, ja, ja, ja. rustig. Je bent nog niet <laughs> aan de beurt. Weer die jingle gelijk erin. Kom op zeg. Ja. Eerst nog even vertellen wie dit was. Weet jij toch wie het was? Um, was dit Max Woiski het origineel? Dit was Max Woiski junior. Het origineel. Ja, het origineel was Ja, het. want in 2014 werd het ook nog een eentje. Ja. Maar <laughs> dit was Max Woiski ja ja, ja, ja. Max uh, René uh, Valentino Macintosh. Zo heet hij helemaal. Werkelijk? Ja, zo heet hij. <laughs> Max René Valentino McIntosh, zo heet okay, hij. Okay. Uh, werd geboren in Paramaribo en dat op 13 mei uh, 1930. En hij overleed op 23 maart 2011 in Alkmaar. Hmm. Uh, bekend onder zijn artiestenaam Max Wojciech Junior. Want dat was ook een, ooit een Max Wojciech Senior, zijn papi dus, want die was mm -hmm. ook beroemd als muzikant. Een uh, Surinaams uh, zanger, gitarist en hij is de zoon van Max Wojski Senior. Dat zei ik al. En een vader van de zangeres, uh, Lils McIntosh. Oh, is dat zijn dochter? Oh ja, ah. dat, dat, dat neem ik nu ook ineens waar. Lils. Ja, dat is Lils, ja. Lils okay. McIntosh. Goed, Max Wojski. Nou, nog één artiest in het leg. Bip, Bep, dan gaan we naar het nieuws. En dan gaan we even... Wat zei je? Ja, wat regionaal nieuws bij elkaar zit ik te schrapen. Okay. Dat hoor jij, dat is waar? Ja, ja. Nee. Artiest in het licht. de radio. Toen de tijd zette ik de radio uit. <lacht> ja, in die tijd vonden we er nog helemaal niks voor dit. Maar goed, het maakt niet uit. Dat was nog toen de, de tiener dwarsheid, zou ik maar zeggen. He? Ja, maar het is toch dit inderdaad... Dit was muziek he? voor opa en oma, niet voor ons. Niet voor ons, maar, maar ja, nou. wat, wat zijn we nu zelf? En nou vinden we het, ik vind het mooi. Ja, het is nou, geschiedenis. Nou vinden we het graag. <lacht> nou ja. Lucille Starr. En ze werd geboren in Saint Boniface. En dat ligt ergens in Canada. En dat gebeurde op 13 mei 1938. Dus de dame is nu... Uh, even denken. En dan moet ik even... 81? 81. Jawel. Ja, dat is, dat is toch een beste leeftijd. Hey. En nog actief. En nog actief. Een ja. Franstalige zangeres. Nou, niet alleen Franstalig. Want haar handelsmerk was onder andere haar tweetaligheid. Want dat hoorde u ook in dit nummer. Want zij zong zowel in het Engels als in het Frans. En een Franstalige songwriter, dus zeggen ze. Die vooral bedreven was ook in het jodelen. Nou, dat hebben we dan niet gehoord, gelukkig. Ja. Dat, nou niet. dat nou weer niet. Dat hebben we bespaard. Ja. En 1965 werd ze beroemd met het nummer The French Song. Daarna had ze nog een hitje met Colinda. En sindsdien hebben we weinig meer van haar vernomen. Althans, wat hits, hits betreft. Ze zal er dus nog wel uh, uh, wat doen. Maar. Uh, qua hits uh, waren dat, geloof ik, de enige twee. In ieder geval de French Song. Aan uh, 1965, dus. En uh, Colinda. Dat kwam daarna nog. Zeg, Beb, we gaan eens even het nieuws doen. Laten we eens kijken wat er is gebeurd in de regio. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Beb Zwerus. De politie heeft in de nacht van vrijdag naar zaterdag een 29-jarige man uit Zandvoort en een 22-jarige man uit Bennebroek aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van een inbraak in Zandvoort. De politie werd rond 2.50 uur die nacht op de hoogte gesteld van de twee mannen die over een hek klommen bij een bouwterrein. Toen de agenten aankwamen zagen ze een van de verdachte wegvluchten in de richting van de Jacob Katsstraat. En na een korte achtervolging kon de 29-jarige verdachte worden aangehouden. De tweede verdachte werd later aangetroffen in de bosjes. En dat was door een politiehond. Op het bouwterrein werden een aantal tassen aangetroffen. En het tweetal zit nu vast voor nader onderzoek. Een Airbus A320 is zaterdagmiddag voor Toei in Nederland een vlucht naar Rodos naar Schiphol uitvoerde... is boven Duitsland onderschept door straaljagers. Een woordvoerder van Toei liet weten dat het toestel... dat ongehuurd is voor het Spaanse Gower... het radiocontact was verloren met de verkeersleiding. En toen zou het toestel door de Duitse luchtmacht zijn onderschept maar dat kon de worstvoester aanvankelijk niet bevestigen. Het crisisteam van Toei Nederland stond op het punt bij elkaar te komen... om de verdere procedures te bespreken. Maar voordat er vergaderd kon worden, was het radiocontact hersteld... en het toestel met de straaljagerpiloten eromheen... en de verkeersleiding was te horen... zodat de passagiers uiteindelijk foto's gingen nemen van de straaljagers... en de situatie geheel onder controle. De Airbus is zaterdag om... Half zes, uiteindelijk toch wel teruggekeerd, geland op Schiphol. Hoewel de organisatie van de Grand Prix in Spanje nog hoopvol gestemd is over de Grand Prix 2020, hoewel de organisatie in België er tegen op ziet als er een concurrent, namelijk Zandvoort, zo dicht in de buurt zou komen, en hoewel de organisatie van de Grand Prix in Duitsland sceptisch is of Zandvoort het nou wel allemaal gaat lukken, het laatste nieuws is dat de commercieel directeur... van de Formule 1 deze week naar Nederland komt. Sean Bratches, de commercieel directeur van de Formule 1... heeft in Barcelona bevestigd dat hij deze week afreist naar Nederland... om de laatste plooien glad te strijken... voor de terugkeer van de koningsklasse naar Zandvoort. Het conclaaf van de kardinalen is nog altijd bezig... antwoordde Bradges op de vraag wanneer er witte rook te verwachten is... Is het drie dagen, vier dagen, vijf dagen? Warm, warm, warmer. Ik reis de komende week inderdaad af naar Nederland. Bratches heeft een duidelijke mening over de Grand Prix... in het thuisland van Max Verstappen. Want de populariteit van Verstappen rechtvaardigt voor zijn fans... een race dicht bij huis. Althans, namens Bratches. Bij een verkeersongeval in Hoofddorp zijn zondagavond rond kwart over zeven twee gewonden gevallen op de Kruisweg. De N201 ter hoogte van de Klaus Party House ging het mis toen een van de bestuurders van de rijstrook wilde wisselen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, twee personen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar het ongeluk. Tot zover wat regionaal nieuws.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 De noordenwind is overwegend matig. Komende nacht is het helder. En het kwik zakt verder landinwaarts richting het vriespunt. Aan de grond is er dan kans op lichte vorst. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. De maxima liggen dan tussen de 14 en 16 graden. De matige wind draait dan naar meer noordoostelijke richting. En de dagen erna gaat de temperatuur geleidelijk aan iets meer omhoog. Dit was het weer van Weerplaza. Lennie Koer. Hebben we ook nog eens Lenny Koer. Nou, dat is toch geweldig. En dat vond ik zo enig. Ik ken dat natuurlijk heel goed als Cansao do Mar. Ja. Van uh, aanvankelijk Amalia Rodriguez, later Dulce Pontes. En toen zat ik daar oh. een beetje dat het nummer te kijken. Want ik vind dat gewoon mooi, zo'n ode aan de zee. Ja En dan komt daar toch Lennie langs. Ja. En ik vind het zo leuk. Ja, leuk. Het klonk bijna Portugees. Lenny gefeliciteerd ja. met uh, deze uitvoering... Ja, prachtig. Het was niet zo'n leuke titel natuurlijk, triest in mij, maar. Ach. Ik ben er toch helemaal niet zonder van geworden. Nee, hoor, ik ook niet. <laughs> Totaal niet. Ik heb het lachend aangehoord. <laughs> <laughs> ik heb het lachend aangehoord. Maar weet je, we gaan nu eventjes lachen. We gaan lachen. Ja. Kom op. Maar nu eventjes. Nou, nu wordt het even feest hoor. Ja, ja. Artist in het licht. Ja, ik zei het al, we hebben er een heleboel. Oh, dit is de fouten. Gaat iets goed hier? Huh? Nou, uh, Billy Joel is niet jarig vandaag, maar huh. goed. Living... Laat me even draaien dan. Huh? nou doen. Het gaat vast weer fout hoor, let op. Artiest in het licht. Zo is het wel goed. Mijn leven is een story.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 tevoren Marina, gezellig. Mensen zijn jaren vandaag. Ja, het is niet anders. Um, het is de artiestenaam van Hendrikje Imka Bijl, zo heette ze echt. Uh, ze werd geboren op 13 mei 1941 in Zuidbroek. Ze is dus maar liefst eventjes 78 geworden. Ja, ja. Nederlandse zangeres en artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar tweede voornaam Imka en de tweede voornaam van haar moeder Anna Maria. Marina, dus, nou, sinds jaren vandaag. En nu hoorde vino, vino, waar blijft de wijn? Weet jij waar de wijn blijft, Joop? Nou ja, waarschijnlijk in de koelkast. In de koelkast? <laughs> oh, ja, denk ik wel. Als twee zelfde witte wijnen. Ja ja. Oh, ik heb een verschrikkelijk teruggeluid. Oh, wat erg. Is het zo? Ja, dat is echt, echt niet normaal. Nog steeds? We nou, hoorden het op de achtergrond, want dit is echt heel duidelijk aanwezig. Maar dan ja. moet de technische dienst er een keer naar kijken. Ja. Zul je anders nog even opnieuw terugbellen? Kijken of het dan oplost? Nou, ja, ik wil het wel proberen, Ruud. Het goed. is een kort tijd tot dingen. Oh. Nou, we bellen je eventjes terug, want we nog wel even. We bellen je snel oh. even terug. Okay. En dan ja, uh, komt het ja. goed. Oké. Okay. Ja. Nou, je mag hem nog een keer opnieuw bellen, Mip. Kijken of, het, of de verbinding dan beter gaat dan... Uh, want ik kan dat ook zo niet oplossen. Ik weet dat ook allemaal niet natuurlijk. Hoe dat allemaal werkt, dat weet ik allemaal niet. Um, we wachten gewoon even rustig op verbinding met onze Joop. Want dat komt zo wel voor elkaar. En om nou een plaat op te zetten, terwijl hij er zo aankomt... dat vind ik een beetje onzin. Trouwens, over die Formule 1... Hè? Het, is een heel, het is een heel gedoe hoor, toch, over die Formule 1. Tjonge, jonge, jonge, wat een gedoe over die Formule 1. Ik las trouwens een hele andere naam uh, van meneer... die morgen naar Zandvoort zou komen om het aan te kondigen. Maar... Je gaat weer door. Huh? Oh, is hij nu weer? <laughs> <laughs> nou, zet hem dan maar door dan. Ja, ik zie hem. Nou, daar is hij dan. Dan hoop ik dat hij nu geen teruggeluid heeft. We gaan het proberen. Nee, nee, het is toch... ja. Nee, laat maar gaan. Oh. Het, is, uh, uh, het is eigenlijk niet... maar goed. Ik ga het proberen. Hoor. Ja, ga het proberen. Um, ja, het begon eigenlijk al uh, donderdag. Want donderdag... Krijgt Zandvoort voor de zestiende keer op rij de blauwe vlag uitgereikt? Dat betekent dat je veilig zwemwater hebt. Dat het strand te is van allerlei toestanden. Eerste hulp, van bakker, dat ze spullen allemaal. En dat is voor met name Duitsers een hele, hele goeie, goed teken. Dat, uh, dat Zandvoort uh, helemaal schoon is en dat het veilig is om naar het strand te gaan. Ja. En uh, dan hebben we, even kijken, op de zaterdag. Het was een renningsbootdag. Ja. Een geweldig initiatief. En dan gaan namelijk de, de, de heren van de Reddingbrigade met de boot het zee de zee op. En dan kunnen mensen die uh, al jaren donateur zijn, want ze leven van donaties, uh, meevaren. En dat is altijd een leuke, uh, ja, zal ik het zeggen, uh, gebeuren. Ja. En gezellig. Uh, dan hadden wij uh, ook nog een groot baskebalturnooi. Met ex-internationals. Uh, onder andere het Nederlandse uh, toen. Ja, met die jongens kunnen we ballen zeg. Ja? Geweldig. Ongelooflijk, ja, dat is echt niet normaal. En uh, redelijk snel. Want uh, dat veteranenbasis wel uh, de zich door traag spelen. Maar wel heel erg zuiver en, en, en uh, leuk om naar te kijken. Ja, dat was het hele toernooi. Geweldig, nog goed georganiseerd. En dat vindt ik zo een beetje een... Uh, uh, dat is niet te worden het einde van het seizoen dat een van de heren daar uh, zo'n 50 plus internationaal uh, basketbaltoernooi organiseert. Zondag er uh, ja, was een surfproject bij Nui. Dat is een, een, een, een Haarlemse stichting en die wil kinderen tussen 4 en 14. 4, 4 en, nee, tussen 8 en 18 jaar uh, uh, laten varen op, op uh, surfplanken. ...en daar worden ze veel, meer, ze veel meer vertrouwen van. En dat, dat is goed ze. Geweldig initiatief. Er zijn vier plaatsen in Nederland dus dat, dat dat gebeurt. Onder andere dan in Zandvoort. En uh, een van de stamford is uh, mede van die stichting. En die heeft het naar Zandvoort gehaald. Dan hebben wij ook nog even kijken... Uh, uh, ...ja, Jess Zandvoort, de afsluiter... Met Frits Landersbergen. Ja, dat, dat, dat is een man die, die kan met die vibrofoon met de keer gaan. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Het? Ja, ik ken hem. Ja, ik weet het. Ja, het is echt super. Hij is ook drummer, maar ik ja. vind als uh, vibrofoonlist... Ja. veel beter dan dat hij drummer is. Ja. Als dus vibrofoonlist uh, is het een van de best, beste van Europa, hè? Ja, ja. Ja, ja, het ja het zeker absoluut. weten. Nou, in Amerika weet hij ook zo'n man is. Ja. Echt goed. Nou ja, dat was eigenlijk het weekend buiten dat uh, er gevoetbald is... Zandvoort uh, woont thuis van uh, buitenveld met 3-1. En Zandvoortse uh, Hockeyclub die verloor uit van de Kickers met 0-1. Ja, dat is eigenlijk het nieuws wat ik geef, Ruud. Ja. En Ajax dus woont van Utrecht. Ja, dat doe je toch even goed, hè? Ajax woont van Utrecht. Niet vergeten. Ze zijn natuurlijk kampioen, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk. Ja, dat kan niet meer fout gaan. Ja, ja, ja, ja. Het kan gewoon niet meer fout gaan. Wat hey, en... volgende week? Want we hebben we de race racewagen driven by Max Verstappen, zoals het officieel ja En dan wordt het weer een gekke huis. En dan wordt ook nog deze week, somewhere, enige dag kan het gebeuren, wordt het bekendgemaakt op de Grand Prix en de ja, dan nee, De Telegraaf heeft een voorschot genomen. Die zegt, ja, het gaat door. Ze moet alleen nog even een handtekening zetten. Ik durf het nog niet te doen, ik ga het pas doen als de FOM, de organisatie achter de familie 1, Bekenmaak dat in 2020 Zandvoort een, een Grand Prix krijgt. Nou de, de berichten, lopen, op, de berichten uh, lopen heel erg uiteen. Want ik heb bijvoorbeeld ja. gelezen, ook over naam. Hè? Beb had net een, in het nieuws een, een berichtje over uh, meneer. Maar ik las al dat het een hele andere meneer zou... die zou morgen naar Zandvoort komen om ja. aan te kondigen... Dat, dat, die, dat, die, dat die Grand Prix er zou komen. Nee, maar dat is toch niet zeker. Nee. Nee. Uh, hij komt wel naar Zandvoort, maar... Misschien maakt het helemaal niet bekend dat, dat er handtekeningen al gezet worden. Misschien komt het wel van overleg. Ja, ja. Ik heb geen ja, idee. Ja, nee. Dat moeten we morgen afwachten. En, en dan het gezeur nu weer van ProRail en de NS, dat ineens het spoor niet geschikt zou zijn. Ja, ineens. Dat, ja. Is, dat is niet te geloven, dit soort dingen. Ja, dat is ongelooflijk. Weet je, uh, elk jaar weer met jummerijsdagen brengen 120.000 mensen naar zo. Ja, en uit rond de 10 ja, minuten een, een trein en nou is het spoor ineens niet geschikt. Ja, Ik... nou kan het ineens zien. Nee. Ja. Nee, ik denk dat ze zitten te vissen naar een beetje subsidie ofzo. Ja, dat denk ik ook. Een graadje meepikken van die uh, paar miljoen. Ja, even een paar miljoen ja, ja, ja, ja, even een, ja, ja, ja, een ja, ja. beetje subsidie meepikken voor ProRail. Hartstikke ja. gezellig. Oké. Okay. Hé hey Joop, uh, hartstikke bedankt. Ja, en, uh, bedankt, Kom je woensdag nog even kijken? Waar? Nou, wij zitten woensdag in de blauwe tram met ons programma. Heel gezellig. Woensdag? Ja, hartstikke woensdag bij de ja, ja, familie. Ja, familiedag. Ja, ik ben in ieder geval ben ik in de Oh Oké, okay, nou Hartstikke dan zien we je woensdag live. Gezellig. Beb en ik zijn er ook. Hey ook bedankt. bedankt. Oké, okay, Tot woensdag. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. In het licht. Richie Vellens. Ik. Geweldig! Geweldig! Ja! Heleentje van Kapel, ja! Heleentje. En we wippen en we draaien Schacht. en we schommelen zo fijn tot we misselijk van het draaien en de limon. Ja, dan ga ik u uh, nog even vertellen dat uh, wat u hier voorhoorde: dat dat Richie Vellens was. En uh, Richie Vellens werd uh, geboren als Ricardo Esteban Richard Venezuela Reis. Mede bekend als Richie Vellens. Hij werd geboren in Pacorna. Uh, zeg dat? Ja, Pacorina. Op 13 mei 1941. En hij overleed op 3 februari 1959 in uh, Lake, uh, Clear Lake in Iowa. Hij was maar 17 jaar oud. En dat was ook een zeer tragisch verhaal. We vertellen er straks meer over, maar eerst naar het nieuws. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur.